似谁 Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het Egyptische leger overweegt om een interim regering aan te stellen en het parlement te ontbinden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het Egyptische leger. De maatregelen worden doorgevoerd als president Morsi en de oppositie... samen geen oplossing vinden voor de politieke crisis in Egypte. Het leger stelde daarvoor eerder al een ultimatum dat morgen afloopt. Als er een interimregering komt, moet die volgens het leger een nieuwe grondwet opstellen. En daarna zouden er nieuwe presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. Minister Schultz van Hagen heeft de zakelijke activiteiten van haar man... in 2010 gemeld tijdens de formatie. Dat schrijven premier Rutte en Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. De man van Schultz heeft aandelen in een bedrijf dat zaken doet met het ministerie van Infrastructuur. En heeft ook een adviesfunctie bij dat bedrijf. Volgens Rutte heeft Schultz zich aan alle regels gehouden. Haar man en het bedrijf zouden ook geen zakelijk voordeel hebben gehad van haar ministerschap. De Kamer debatteert er vanavond over. Wikileaks-oprichter Assange is kandidaat voor de parlementsverkiezingen in Australië. Dat heeft de Australische Kiescommissie bekendgemaakt. Assange wil in de Senaat komen voor de Wikileaks-partij die nog moet worden opgericht. Hij zit al meer dan een jaar in de ambassade van Ecuador in Londen... om te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Zweden. Daar wordt hij verdacht van verkrachting. Assange is bang dat Zweden hem vervolgens uitlevert aan de Verenigde Staten... in verband met de Wikileaks-onthullingen. De ploegentijdrit in de Tour de France is gewonnen door Orica. De Australische ploeg was op het parcours in Nice net iets sneller dan Step. Orica-renner Simon Gerrans bemachtigde daarmee de gele trui. De beste Nederlandse ploeg was Vacan op de 13e plaats.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 Af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik in een depressie aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam om Hermina. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Welke verslaving is van leven? Loos hartstikke verslaving. Internetverslaving. Ze doen goed werk bij dan. Dat je moet leren kijken hoe goed je ziet. Mijn dochter is verslaafd. Tijd voelt ik geen groksverslaving Alcoholprobleem. alcohol Dit is de hoop magazine. Yeah.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 anders gekleed bijgaat dat je al heel snel onverschillig bent. En, uh, dat viel in die tijd op zich nog wel mee, maar uh, ja, dat groeide langzamerhand. Ben jij iemand die, zou jezelf typeren als onverschillig? Uh, in die tijd heb ik wel, uh, onverschillig, uh, ben ik zeker onverschillig geweest. En, uh, heb je daardoor afgewezen gevoelen? Doordat mensen je eigenlijk beoordelen op je uiterlijk?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 shelter i'll give you my shoulder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 Kleine puntjes die je nooit erg had verwacht, die worden in de behandeling naar voren gehaald. Van ja, daar, beginnen jou, daar begint het. Wanneer je weer zin hebt om te gebruiken, en dat had je gewoon uit je eigen nooit verwacht. There is no salvation in everything.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 het middag eten uh, nuttigen, dat is uh, warm eten altijd middags. En daarna is het altijd afwassen. en Of weer een training of uh, het is groot koffie. Dat is uh, gewoon het uh, gebouw schoonhouden allemaal. En uh, ja, nadat uh, heb je meestal een uh, studieuur.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 Geven, wat mij is aangedaan De wonden in mijn ziel De haat en bitterheid Lijken niet te helen Niet door woorden, niet door tijd Maar als er vergeving is Kan er genezen van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. mij beschadigd heeft, maar als er vergeving. Heeft... Waar uw vergeving iets zal genezing zijn van de pijn en het verdriet.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 Uh, als je bijvoorbeeld als je het snuift, dan uh, sowieso komt het in je longen, tast je longen aan. Dus je krijgt last van kortademigheid. Maar het kan ook een tussenschotje in je neus aantasten. Uh, dat, het, ja, dat het gewoon uh, geperforeerd wordt op, uiteindelijk. Um, voor de rest, uh, omdat je zo vaak over je grenzen heen gaat, pleeg je eigenlijk ook roofbouw op je lichaam. Dus dat je uh, vatbaar wordt voor infecties, uh, je valt af.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 Dus dat is dat is heel lastig om daarop af te gaan.